De man die we vandaag te gast hebben, weet alles over winkelen in de toekomst. Hoe dat de manier van marketing ja, fundamenteel gaat veranderen. In plaats van marketing to humans, krijg je marketing to machines. Hij is niet alleen professor aan de Vlerik Management School, hij is ook ondernemer en een veelgevraagde spreker. Ik gaf onlangs een lezing over de CEO's van postbedrijven in Europa. En die zeiden, ja, natuurlijk zijn die veel goedkoper, want... Wij als westerse postbedrijven, wij sponsoren dat. En ik snapte dat niet. En zij vertellen dat door de Verenigde Naties wordt China nog altijd gezien als een ontwikkelingsland. En een ontwikkelingsland krijgt bepaalde subsidies van rijke landen, zoals wij. Zullen we in de toekomst consumeren via een slimme luidspreker of gaat de slimme koelkast melk bestellen van zodra de fles leeg is? Meet Steven van België. Ik ben deeltijds marketing aan Vlerik. Um... De werkelijkheid is dat dat een heel klein deel van mijn tijd is geworden. Ik denk dat ik twee tot vier dagen per jaar dosseer op de school. Het meeste wat ik doe, zijn, zijn lezingen geven, overal in de wereld eigenlijk. Ik denk dat ik ongeveer 30 van mijn lezingen in België doe, de rest erbuiten zowel op publieke events als voor bedrijven waar dat dan gaat over die bedrijven inspireren over hoe zij klantgerichter kunnen worden in die digitale wereld. En daarnaast ben ik ook ondernemer. Ik ben mede oprichter van een aantal bedrijven, van Nextworks, dat is een inspiratiebedrijf waar we Europese managers meenemen naar China en Amerika om te kijken wat er op ons afkomt. En daarnaast mede oprichter van Snackbytes, dat is een social media marketing agency. Van waar die IT-microben? Ik heb enorm veel geluk gehad dat de zus van mijn pa, toen zij 18 jaar was, is zij gaan studeren in San Francisco. En zij woonde bij een gastgezin daar. En zij is eigenlijk blijven plakken bij dat gastgezin. Ze is getrouwd met de zoon van dat gezin. En zij is blijven in de San Francisco Bay Area wonen. En ik ben... Um, op een zeker moment wou mijn grootvader, die nog nooit ja, gezien had waar zijn dochter woonde, die wou naar Amerika. Ik was toen 12 jaar. Ik kon al Engels, mijn pa had mij dat geleerd. En niemand had tijd om drie weken mee te gaan met mijn grootvader. Dus ben ik meegegaan naar daar. Ik ben super enthousiast geworden. Ik ben thuisgekomen. Ik heb gevraagd aan mijn ouders: mag ik niet elke zomer terug naar San Francisco? Dat mocht. Dat heb ik veel geluk gehad dat ik dat mocht doen. Uh, ben ik ook beginnen studeren in de zomer daar. Ben ik naar UC Berkeley geweest. Wat dat een van de top universities is samen met Stanford. Dus dat was in voordat dat je hier een opleiding bent begonnen? Dat was terzelfde tijd. Dus ik deed unief hier. En in de zomer ging ik naar, uh, naar Berkeley voorbij te studeren. Ik vond dat een perfect excuus om in Californië te mogen zijn in de zomers. En dan heb ik een thesis gemaakt over het lanceren van high-tech producten. En doordat ik al zo lang in Silicon Valley was, had ik de kans om daar interviews te doen met de grote bedrijven die... Ja, toen daar de, de hot companies waren, hè. dat was Intel bijvoorbeeld, was toen echt een van de superbedrijven. En die thesis ging over high-tech products en marketing en dat, uh, dat boeide mij ongelooflijk. En die prof die dat toen begeleide, um, dat was Rudy Moenaert samen met zijn assistente Marion de Bruyne. Die is ondertussen decaan van de Vlerikschool en die hebben mij toen de kans gegeven om op Vlerik te beginnen werken en daar research rond te doen. En daarin gerold. Hè. Dus dat is, ik denk, ja, dat dat uh, altijd part of my life geweest is. Je reist veel en je hebt een zicht op de evolutie van de technologie. Als je moet vergelijken, hoe staat ons land ervoor? Wel, um, als je kijkt op vlak van, uh, van technologie en hoe markten zich aanpassen, dan denk ik dat op dit moment China, wat mij betreft, het, het verste voorop is. Vaak onbekend in het Westen, omdat we die tools, ja, wij gebruiken die niet dagelijks. Wij gebruiken de Amerikaanse tools. Maar ik denk dat China leading is. En ik denk dat daarna, dat we daar toch met de techgiganten van de Verenigde Staten zitten. En dat wij in Europa, ja, het, het, het kneusje van de drie zijn op, op dit moment. Wij hebben niet echt grote technologiebedrijven. En als we er hadden, zijn ze verkocht meestal aan Amerika. Denk Skype, denk Booking.com. Vandaag hebben we nog Spotify hè, als, als referentie. Um, maar wij zijn op dat vlak ja, iets, iets minder voor, vooruitlopend. En ik denk, een van de issues is dat tegenwoordig de nieuwste technologieën... eigenlijk zelfs niet meer gebruikt worden bij ons thuis in de huiskamer. We hebben allemaal onze smartphone, maar ondertussen in Amerika hebben ze allemaal een smart speaker. Ja. Een, een, een toestel waar tegen ze praten en zonder op een knop te duwen dingen laten doen. Bij ons is dat nog heel mondjesmaat. Dus wij, wij zitten niet enkel ja, achter qua, qua maatschappij, maar ook gewoon in ons dagelijks gebruik van tools gebruiken wij niet meer de dingen die zijn China en Amerika gebruiken. Ondertussen wordt massaal ingezet op artificiële intelligentie. China en Amerika investeren miljard in de nieuwe technologie. Ondertussen zijn de Europeanen wakker geworden. Frankrijk pompt een miljard euro in onderzoek naar AI. Ook Europa wil werk maken van de nieuwe technologie. Maar komen we niet te laat. Een van de grote grondstoffen van AI is talent. En er is op dit moment schaarste qua mensen die daar echt mee aan de slag kunnen. En als je kijkt waar de mensen vandaag zitten die daarmee aan de slag kunnen, zijn dat ofwel ondernemers die hun eigen ding doen. Dat is fantastisch. Zo hebben we er ook in Europa. Maar al de anderen zitten bij de grote technologiebedrijven in het oosten en het westen. Ik was op een zeker moment bij een grote telecomspeler in Frankrijk. En die hadden hun eigen smart speaker gemaakt. Met het idee van, wij gaan sneller zijn dan Google en, uh, en Amazon. Wij, wij zijn marktleider in Frankrijk. Wij gaan overal die smart speakers zetten. En ik praatte met hun, een van hun directieleden. En hij zegt, ja, dat is een mooi project geweest. Maar nu is het heel triest wat er is gebeurd. Want die 30 mensen die daarop gewerkt hebben, die zijn allemaal weg. Oh ja. Die zitten allemaal bij Google, Facebook en Amazon. Ja. Die hebben heel gericht als Havik een boven ons bedrijf gekomen. En hebben gezegd, ah, dat zijn topgasten. Wij doen loon letterlijk, zeiden ze mij, maal tien. Ja. En kom maar bij ons, bij ons zijn het veel leukere projecten en ons aandelenpakket zal ook nog meer opleveren dan bij zo'n traditionele telco. Dus onze bedrijven verliezen daarvoor een stuk hun Dus dat is uh, een talent. realiteit waarmee dat heel veel bedrijven nog altijd geconfronteerd Absoluut. worden. Absoluut. Want ik heb onlangs met iemand gesproken, een bedrijfsleider, die ook bezig is met AI, en zei, ja, het is niet zwart-wit. Er zijn nog getalenteerde mensen die hier willen blijven. Dat is waar. Dat is waar, maar je moet eens dus proberen als Proximus of KBC om, die, om er zo'n 300 aan te werven of er duizend aan te werven. De vraag is, gaat dat lukken? Want je hebt er niet één of twee nodig. En ik ontmoet ook nog altijd veel bedrijven die, bijvoorbeeld bij digital, ze hebben een team, ik zeg maar iets, er zitten daar twintig mensen, dan ontstaat discussie, ja, we hebben veel werk, nou, misschien moeten we toch een 21ste erbij zetten. Maar daarmee ga je geen inhaalrace doen. Op een zeker moment moet je er een, voor, als groot bedrijf, moet je een groot team hebben die daarop... Uh, opwerkt En pas op, we hebben bedrijven bij ons die heel goed slagen in die transformatie. Onze banken bijvoorbeeld, als je kijkt KBC, Belfius, die doen ongelooflijk mooie dingen op vlak van digital. Maar niet elk bedrijf slaagt daarin om die ambitie te hebben, dat talent aan te werven en dat dan ook nog te vertalen in voordelen voor de klant. Hoe komt het dat wij als Europeanen er niet in slagen om een inhaalbeweging in te zetten? Ik heb het gevoel dat we te veel focussen op de fear side Als maatschappij dan, hè? niet als bedrijf. Hè? Maar als het gaat over AI, mijn gevoel is we zitten tussen fear en excitement. Ja, daar is nog te veel angst voor. Die... En, en er wordt te veel gefocust op die angst bij ons. Je, je merkt dat als je met een groep Europeanen naar, naar een technologiebedrijf gaat en ze mogen vragen stellen, zijn de vragen bijvoorbeeld van ah ja, maar is dat wel veilig genoeg? En kan dat niet gehackt worden? En uh, met data, hoe zit dat? Terwijl als je daar een groep Amerikanen voor zet, dan zeggen die... Ja, en hoe kan het nog sneller geïmplementeerd worden? En als je een groep Chinezen daar zet, hebben ze het bij wijze van spreken al verbeterd voordat je de kamer uitzet. Ja. Dus wij zijn enorm goed in problemen detecteren. Ja. En de anderen zijn beter in, in vooruitgaan. En ik denk dat de reden is dat... Op technologievak lopen we misschien achter. Maar als je kijkt, in mijn opinie... Europa is de, de mooiste en de beste plaats van de wereld om te wonen. Wij zagen hier veel, maar eigenlijk is alles in orde. We hebben ja, goed onderwijs, goede gezondheidszorg, iedereen, of de meeste mensen hebben hier een dak boven hun hoofd. We, we, het is hier goed. Dus wij proberen dat vooral in stand te houden. Terwijl als je kijkt naar een land als China, 30 jaar geleden was iedereen arm. Het armste land van de wereld. In één generatie hebben ze dat overwonnen. En zij hebben zo'n optimisme in zich dat zij voelen van als wij investeren in de toekomst dan gaat het nog beter gaan. En zij willen verbeteren. Amerikanen zijn per definitie mensen die ambitie hebben en vooruit willen. En wij willen onze welvaart houden zoals het nu is. Maar mijn schrik is dat als je iets probeert te houden wat dat is, dat je in principe... Ja, op lange termijn achteruit gaan. Maar hebben we lessen te krijgen van China? Dat land houdt niet echt rekening met de privacy van haar inwoners. Het is een heel andere cultuur, een heel andere filosofie dan hoe wij denken en hoe wij leven. Ik denk dat een inwoner van China al heel zijn leven gecontroleerd is en dat ook voor een stuk gewoon is. Um, ze hebben nu bijvoorbeeld dat social scoring-systeem in China. Hè. Daar is veel rond te doen, dus voor de mensen die dat niet kennen, elke inwoner krijgt een score tussen 0 en 1000. En die score wordt bepaald op basis van wat jij online doet. Maar ook wat je offline doet. Dus Ze hebben in al hun steden camera's face recognition. En steek jij over door het rode licht, ja, dat is een minpuntje. Uh, heb jij slecht gedrag op de trein of op het vliegtuig, dan weten ze dat. En wat ze doen met die score, dat is bepaalde privileges toekennen of afnemen. Dus je hebt nu miljoenen mensen die niet meer op het openbaar vervoer mogen, omdat ze bijvoorbeeld... Vier keer dronken op de trein gezeten hebben en voor overlast gezorgd hebben. Dat is een vorm van boete. Dat is een vorm van boete. Dat is social control. En de overheid zet het knopje af en je komt er niet meer op. Maar is dat een goede zaak dat de overheid zoiets installeert? Dat is heel extreem. Hè. Moest dat bij ons gebeuren, zouden wij de straat op gaan en protesteren. Wij zouden dat nooit aanvaarden. En dat is het verschil in cultuur. In China zeggen ze, ah, we zijn hier wel met 1,4 miljard. Hè. Als dat hier chaos is, dan, uh, dan gaan we niet vooruit geraken. Plus het ook gewoon zijn uit het verleden. Dus, dus voor hen. Is dat niet, zij zijn daar zelfs enthousiast over. Zij vinden dat, wij noemen dat een, een strafsysteem, zij noemen dat een beloningssysteem voor goed gedrag. Het meest frapperende vind ik is um, e-commerce vanuit China. Dus ik denk veel mensen die nu luisteren, zullen af en toe iets kopen bij Aliexpress. En als mensen eerlijk zijn, de enige reden waarom je koopt bij Aliexpress is prijs. Ja. Het is 50 tot 70 procent goedkoper dan bol.com of Amazon. En af en toe zit er een keer iets vals tussen, maar heel vaak ook gewoon goede producten. Maar ik gaf onlangs een lezing over de CEO's van postbedrijven in Europa. En we waren daarover bezig. En die zeiden, ja, natuurlijk zijn die veel goedkoper, want wij als postbe westerse postbedrijven, wij sponsoren dat. En ik snapte dat niet. En zij vertelden dat door de Verenigde Naties wordt China nog altijd gezien als een ontwikkelingsland. En een ontwikkelingsland, wat het totaal niet is, denk ik, maar het wordt zo gedefinieerd en een ontwikkelingsland krijgt bepaalde subsidies van rijke landen, zoals wij. En één daarvan is dat de, de diensten van de post gesponsord worden. Dus dat wil zeggen, elk pakje dat wij kopen vanuit China, dat hier geleverd wordt, daar moet B-Post, betaalt dat eigenlijk. Ja. Dus dat loopt op in de miljoenen euro's dat jaarlijks b betaalt, omdat wij goedkope dingen uit China laten komen. In de US kost dat de Amerikaanse post tientallen miljoenen dollars. Maar wij weten dat niet. En daardoor ja, heb je eigenlijk een, een... Het is geen harde concurrentie, het is oneerlijke concurrentie. Ja. Want zij kunnen veel goedkoper gaan zonder dat hen eigenlijk iets kost en kunnen zo onze markt ongelooflijk gaan infiltreren. En dat is wel scary, omdat dat vandaag is dat logistiek proces met AliExpress nog half en half. Dat duurt langer, dat komt ja, raar toe. Maar ze zijn warehouses aan het bouwen in Luik op dit moment. Ja. Ja. En de quote die zij in China tegen ons zeiden bij Alibaba was ongelooflijk scary. Zij zeiden: Europa weet totaal nog niet hoe e-commerce werkt. Yeah. En wij gaan komen om jullie uit te leggen. The event's called Singles Day is driven by Alibaba, China's major e-commerce company. Which set a new record at this year's sale. De wereld verandert. En de grote strijd zal niet meer gevoerd worden tussen landen, maar tussen techbedrijven. Is Europa klaar om deze strijd aan te gaan? Tien jaar geleden, als je bij bedrijfsleiders over Facebook ging praten, dan was er zoiets van, wow, we, gaan nog, we gaan nog zien. Vandaag zijn bedrijfsleiders zich meestal heel goed bewust dat er veranderingen komen, dat consumenten op een andere manier beslissingen gaan nemen en dat concurrentie harder gaat worden en dat die dominantie van die techspelers... Ja, bedreigend kan zijn voor elke industrie. Dus er is een enorme awareness bij de bedrijven. Ik zie ook veel grote bedrijven meer en meer investeren. En dat gaat noodzakelijk zijn. Maar ik denk dat, daar, ik denk dat er opportuniteiten zijn. Veel vragen komen bijvoorbeeld van... Gaat Amerika zijn technologiebedrijven niet ontmantelen? Trump heeft dat getweet. Van We gaan Amazon ontmantelen. Ik denk dat dat niet verstandig zou zijn vanuit Amerika, omdat dat de rode loper zou zijn voor Alibaba Amerikaanse, en Tencent om de Amerikaanse markt in te palmen. Dus ik denk dat Amerika zijn technologiebedrijven nodig heeft om hun rol te blijven spelen. Maar je voelt wel in de westerse wereld een, een iets veranderende tendens ten opzichte van die technologiebedrijven. Heel dat Facebook-Cambridge Analytica-verhaal heeft dat aangewakkerd. Die bedrijven, alle Facebook en Amazon, hadden tot voor kort één doel, dat is world domination. En ze hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Maar je voelt dat dat nu toch aan het veranderen is. En ik noem dat naar een, een rol als trusted gatekeeper. Ja. Waarbij wij Facebook gaan moeten vertrouwen dat de informatie die we krijgen, dat dat correct is. Plus er zijn toch de verhalen van Amazon waarbij medewerkers ja, bijna hongerloon uh, ja, dat krijgen. Dat zorgt ook voor een soort van bewustzijn bij de Misschien, alhoewel de dat, dat ik daar... Toch vooral de hypocrisie van de consument. Zie, dat we zeggen dat we het erg vinden, maar het is toch gemakkelijk om bij Amazon te kopen. Ja. Het moment dat Volkswagen rare dingen doet, verkopen ze plots meer auto's dan ooit tevoren. Dus, we hebben daar vroeger een onderzoek over gedaan en wat je ziet is dat mensen vinden dat erg. Maar zolang dat zij enorm veel voordelen krijgen, knijpen sommige mensen nog wel een keer een oogje dicht. Waarom slagen we er niet in om een eigen Amazon te creëren? Amazon is natuurlijk op dit moment een, een monster. Hè? Dat is zo'n gigantisch bedrijf, dat, dat, dat kun je bijna niet meer... Het is er nu, je kunt dat bijna niet uh, opnieuw maken. Maar kijk naar Nederland, die hebben Bol.com, die hebben Coolblue. Dat zijn sterke spelers. Misschien een van de redenen waarom Amazon nog niet op die markt uh, gekomen is in een agressieve manier. En ik denk dat mensen tevreden zijn over Coolblue en Bol.com en dat het voor Amazon als zij willen slagen in Nederland en dus ook in België, dat ze op prijs gaan moeten spelen zoals ik daarnet zei, want voor de rest is er eigenlijk voor ons geen reden om plots bol achter te laten en met z'n allen naar Amazon te, te gaan. Nederland heeft daar een historiek en zij hadden Marktplaats, wat dat een beetje de tweedehands.be van, van Nederland was. eBay, toch de grote speler 10, 15 jaar geleden, die kon geen voet aan de grond krijgen in Nederland en de enige optie voor hen was Marktplaats kopen. Dus je kan sterke lokale spelers maken en er zijn daar een paar prachtige voorbeelden Naast de klassieke pc en de smartphone is de slimme luidspreker de nieuwste revolutie in het gebruik van technologie. De pc moesten we bedienen met onze vinger. Op de smartphone gingen we meer en meer swipen. Nu komt daar een extra dimensie bij. We gaan toestellen met onze stem bedienen. Waarom zijn deze toestellen nog niet bij ons ingeburgerd? Wel, de smart speakers: je uh, hebt daar twee grote spelers: eh? Amazon met hun Alexa en Google Home. Um, in Amerika, laatste cijfers: 30 tot 40 procent van de gezinnen heeft er een. In de UK, overal waar we dat komen, hebben ze er allemaal mm. een. Dus het is iets dat super populair is. Waarom hebben wij het nog niet? Een aantal redenen. Zoals je zegt: taal. Niet iedereen is. Even vlot in Engels, dus dat is een barrière om Engels te, spraat, te praten tegen een toestel. Tweede is, er waren ook nog niet heel veel toepassingen. In Amerika kun je met die Amazon Alexa kopen op Amazon, kun je van alles doen. Met Google heb je linken naar retailers en, en vliegtuigmaatschappijen. Bij ons is er dat nog niet, dus je kan er ook nog niet superveel mee, mee, uh, mee gaan doen. Dus ik denk, die twee spelen een grote rol. Maar ik ben heel optimistisch, als we elkaar binnen een jaar terugzien, dat... 10 tot 15 procent van de gezinnen in onze regio dat ook zal hebben. Omwille van het feit dat Google dit jaar nog normaal gezien met de Nederlandse variant komt. In Nederland is die al uit. En dat er mogelijkheden gaan zijn. Bijvoorbeeld in Nederland uh, is er een applicatie van KLM gekoppeld aan Google Home. Zodat je kunt inchecken via Voice. Dus dan zeg je, oké okay, Google, ik vlieg vanavond naar Barcelona. Kan jij de check-in doen? Ik wil graag een zitje aan het raam. Okay. En dan Google zegt, oké, okay, misschien nog een paar vraagjes. En je krijgt je boarding pass op je telefoon binnen een paar minuten later. Dus de mogelijkheden beginnen te komen. En ik denk dat de adoptie rap zal gaan, omdat het een show-off dingetje wordt. Het wordt zoals met de eerste iPhones. De eerste man of vrouw die de iPhone had en op kantoor kwam, die zei, moet je eens kijken. Nu, als je bij mensen thuis gaat, en die hebben zo'n Google Home, dan gaan die niet meer met een afstandsbediening de muziek aanzetten, maar gaan die zeggen, Google, speel mijn party playlist. Ja. En dan gaan de mensen zeggen, wat was dat? En dan zeggen babbelt maar een keer tegen mijn Google Home. En ik denk dat dat, dat is ook niet super duur is, kost iets minder dan 100 euro. Dus ik denk dat dat een heel leuk gadget zal zijn in het begin. En we gaan meer en meer daarmee kunnen doen. En wat ik ook merk, dat is zo dat je dezelfde mopjes kunt vertellen als destijds met de iPad en kinderen. Ik heb twee jongens, zeven en negen zijn ze. Zij vinden het de normaalste zaak van de wereld om te praten tegen toestel. Hey Google, would you ever lie to me? I don't want to get in trouble, so I don't lie. Okay, Google, what is the CIA? According to Wikipedia, the Central Intelligence Agency is a civilian foreign intelligence service of the United States federal government, tasked with gathering, processing, and analyzing national security information from... Okay, Google, are you connected to the CIA? Hmm, I'm not sure. Hoe gaat de slimme luidspreker onze manier van consumeren veranderen? Dit zou voor winkels echt een fundamentele verandering kunnen, uh, kunnen zijn. Dus in Amerika, één op drie gezinnen heeft het. Eén op drie van die mensen koopt bij Amazon door iets te vragen aan zo'n bakje. Ja. Dus dat is ongeveer 10% van de Amerikaanse... Krijgen ze ook geen ja. korting als ze bestellen via... Amazon zorgt voor heel goede prijzen, dus, en, ja. en je hebt het de dag nadien. Maar je moet je inbeelden, je tandpasta is op en je zegt gewoon Alexa, ik zou morgen graag mijn favoriete tandpasta krijgen. En Alexa zegt dus goed, hè, morgen is dat er. Maar je moet je inbeelden, als je nu kattenvoeding koopt vandaag, wat doe je? Je gaat naar de supermarkt, 500 soorten kattenvoeding. Je kiest op basis van merk, prijs, vorige ervaringen, misschien een promotie, I don't know. Maar 500 soorten. Wat gebeurt er nu in, met zo'n voice assistant? zeg je, Alexa, ik heb kattenvoeding nodig. En zij zegt, ah, dit zou ik aanbevelen. En zij doet dat op basis van... Jouw verleden ja, en de aankopen die je deed in het verleden. En de review data die ze heeft over dat product. Dat is bijna een dating service, maar dan voor product en consument. En misschien zeg je, wow, dat deed mijn kat niet graag. Geef eens een alternatief. Maar meer dan drie ga je niet vragen. Dat is zoals bij Google. Je kijkt naar de eerste drie links en that's it. Ja. Dus je moet je inbeelden, de, de digitale shelf space is ongelooflijk veel kleiner dan de fysieke shelf space. We gaan van 500 producten naar drie. Ja, wat, is dat ook de reden waarom dat Google nu ook afkomt af komt met schermen? Absoluut. Die gekoppeld zijn. Absoluut. Aan Amazon heeft dat al. Google brengt die nu op de markt. Op een scherm zie je een product en zegt je dat ziet er goed uit. Doe ja. maar. Maar het is een, uh, een totaal nieuwe manier van, uh, van, van kopen. En wat Amazon volgens mij briljant doet, zij installeren een soort van productfilter in de wereld. Het is eigenlijk een beetje zoals wat Facebook gedaan heeft tien jaar geleden. Facebook heeft een informatiefilter gemaakt. Zij bepalen wat wij zien. He, op basis van hun algoritme, en wij weten dat, we kennen de voor- en de nadelen daarvan, dat, dat is bekend. Amazon installeert nu een productfilter, waarbij zij bepalen wat wij qua producten gaan zien, ja. en dan zeggen mensen soms, ja, maar gaan we willen wel betrouwen van Amazon. Natuurlijk, want Amazon is het bedrijf met de meest tevreden klanten van heel de wereld. Ja. De meeste mensen zijn super tevreden daarover, dus zij vertrouwen op de keuze van Amazon welk product ze al dan niet gaan kopen. Maar je moet je inbeelden dat je Unilever bent of Procter Gamble, hoe dat de manier van marketing ja, fundamenteel gaat veranderen. Hè? In plaats van marketing to humans, krijg je marketing to machines. Alexa, open Domino's and order a cheese pizza. It seems that like your order has one item. Your first item is one extra large Brooklyn pizza. Would you like to place your order? Yes. Your order has been placed. Maar missen die luidsprekers niet een belangrijk deel van de winkelervaring. Nu kopen we wel eens iets gewoon omdat we het zien liggen. Een impulsaankoop. Kan Amazon daarop inspelen? Dat wordt minder verrast. Um, algoritmes in de toekomst gaan veel meer rekening houden met de context, waarbij dat ze gaan weten eigenlijk in welke moed jij jou bevindt. En dan eigenlijk onderspot kunnen weten. Ah, nu wilt hij wel verrast worden. Of nee, nu is het gewoon een dagelijkse, dagelijkse aankoop. Dat is, dat is één ding. Het tweede is, wij gaan niet al onze aankopen op die manier gaan doen. Uh, welke aankopen gaan wij via voice doen? Dat zijn aankopen waar dat we minder emotioneel bij betrokken zijn, die veel meer uh, low interest zijn, waardoor dat je dus minder tijd stopt in het kopen van waspoeder, toiletpapier, tandpasta, dingen die je moet kopen, maar dat je niet echt een verrassing in nodig hebt waardoor er meer tijd vrijkomt om dingen te zoeken waar je zelf dan wel weer interesse in hebt. Mocht je een glazen bol hebben, hoe zou de toekomst eruit zien? We staan aan het begin van een nieuwe fase. We zitten aan het begin van die AI. We hebben digital gehad, we hebben mobile gehad, nu staan we aan het begin van AI. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat de interfaces waarmee dat wij communiceren en, en dingen kopen, dat die fundamenteel gaan veranderen. Het idee van een smartphone, dat gaat een, een backup worden, maar ik denk dat wij die persoonlijke virtuele assistenten, dat die overal aanwezig gaan zijn om ons uh, te helpen. In onze auto, in ons huis, als we op stap zijn, en dat wij een soort van persoonlijke dienstverlening krijgen voor allerlei dingen te doen, dat wij eigenlijk liefst geen tijd willen, uh, willen instoppen. Dat, dat, denk ik, gaat één ding zijn dat we binnen 10, 15 jaar gewoon gaan, uh, gaan worden. Ik moet denken, die voice assistants zoals nu, tien keer beter dan, uh, dan wat dat ze vandaag zijn. Dat gaat heel belangrijk zijn. Het tweede, denk ik, is de... dat we met z'n allen minder tijd gaan stoppen in dingen dat we geen tijd willen instoppen. Dat we veel meer mogelijkheden krijgen tot automatisatie. Dus minder in de files staan dankzij zelfrijdende auto's? Minder de file... Minder bezig met allerlei administratieve rompslomp. Dingen waar we nu echt soms enorm veel energie moeten instoppen. Maar we willen liever gaan sporten of met onze kinderen bezig zijn. Dus ik denk dat er eigenlijk op dat vlak de next step komt in automatisatie. Waardoor we onze persoonlijke ontwikkeling en tijdsbesteding beter kunnen, uh, kunnen invullen. En, en hoe dat precies verloopt, dat, dat weet ik niet. Maar dat is eigenlijk hoe dat evolutie op dit moment aan het uh, aan het gaan is en dat denk ik gaan twee heel belangrijke aspecten zijn van die AI. Het derde denk ik, um, er is heel veel discussie over jobs. Hè? Van Gaan alle jobs verdwijnen? Tegenstrijdige studies lees je daarover, maar meer en meer begin je toch te zien dat er inderdaad jobs gaan verdwijnen, maar dat er misschien meer gaan bijkomen, dingen die we vandaag nog niet kennen. Uh, en ik denk de job van de toekomst dat dat altijd human en machine zal zijn. Pardon. My Daily Mix Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.